met Jeroen Stophorst. Goedenavond, langs de lijn van zondagavond 12 mei... met de laatste speelronde van de Eredivisie... waarin eigenlijk alleen de strijd om de twee laatste play-off-tickets... nog ergens om ging. Groninger trainer Robert Maaskamp maakte zich niet druk. Goedemiddag de spelers gezegd om half vijf weten we het. Nou, dat is gebleken. En dan sta je na 34 wedstrijden, zijn je maar zevende plek. Wat, denk ik, niet veel mensen hadden durven voorspellen. Jij wel? Nee kan tevreden met de zevende plek. Hoe anders is dat bij zijn collega Marco van Basten. Hij plaatste zich met Heerenveen voor de play-offs... maar was na de 1-0-nederlaag bij Roda niet echt optimistisch. Als wij niet heel snel veranderen qua instelling en qua mentaliteit... dan hebben we bij die play-offs helemaal niks te zoeken. Zometeen gaan we er uitgebreid over praten. Jan Ros is hier in de studio, ook veel wielrennen. De eerste week van de Giro d'Italia zit erop... met vandaag de negende etappe, een zware voor sommige favorieten. En problemen nog steeds voor Bradley Wiggins... want zijn achterstand op het peloton... Op het peloton met de roze trui en alle favorieten voor de eindzegen in de Giro... ...is nu toch wel een seconde of 45. Er is, er is genoeg te bespreken over de eerste week van de Giro... ...en dat doen we met Bart Voskamp. Dit zijn de hoofdingrediënten voor deze langste lijn tot 11 uur. En wat een prachtige tune. De laatste speelronde in de Eredivisie dus. ajaarskampioen, Willem 2 degradeert. Dat was natuurlijk allemaal bekend. Maar toch is er nog genoeg te melden hoor, over de laatste wedstrijden van het jaar. Bijvoorbeeld dat Mark van Bommel stopt. Het hing al een tijdje in de lucht. Maar daar eh, is dan toch het besluit van de aanvoerder van PSV. De uitwedstrijd tegen FC Twente was zijn laatste. Jan, Jan, was jij verrast eigenlijk door het nou, besluit? Ja, van, van ja eigenlijk wel. Want de laatste wedstrijd die ik heb gedaan van PSV was PSV Groningen. Uh -huh. En Van Bommel werd daar toegezongen door het eigen publiek. En ik heb hem toen geïnterviewd na afloop. En daar was hij toch echt wel van ondaan en emotioneel. Hè? Ja. Dat deed hem enorm veel. Het is een full prof, Hij werkt hard, dat weten we ook van zijn schoonvader uh, Van Marwijk, die hier analist is. En ik dacht van, nou, die gaat nog wel een seizoen door. Die heeft een belabberd seizoen gehad bij PSV. Kwam terug voor de titel. Is zo'n sportman die revanche wil. En het verbaasde mij vandaag dat ik dus hoorde op de radio terug van mijn wedstrijd uh, van Pek Zwolle die ik heb gedaan. Ja. Uh, hoorde ik op de radio van Bommel dus uh, ja, afscheid nemen van het profvoetbal. Ja, nou, laat en dat heeft, dat heeft me dus echt wel verrast. Ik had verwacht dat er nog één seizoen zou doorgaan. Oké, okay, zo meteen meer erover. Eerst maar eens naar hem gaan luisteren, zoals jij ook al net uh, zei. Uh, een rode kaart, zo kreeg hij ook nog eens een keertje. In zijn laatste wedstrijd tegen FC Twente. En dan komt er een uh, einde aan de carrière van een grote speler. Uh, een loopbaan die 20 jaar duurde. Op drie dagen na geloof ik. In 1993 namelijk debuteerde hij voor Fortuna Sittard. Mark, wat ga je doen? Was dit je laatste wedstrijd in betaald voetbal vandaag? Ja, dit was mijn laatste. Waarom? Omdat ik uh, het afscheid aan eigen hand wilde houden. En dat wilde ik zelf bepalen. When you try your best, but you don't succeed. En er waren heel veel twijfels. Maar na 21 jaar uh, is het wel mooi geweest. So tired, een overtreding van Van Bommel op Tadic. En met een rode kaart gaat de aanvoerder van PSV van het veld. Zijn terugkeer naar Eindhoven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 Con okay. questa musica. Però quando ho giocato qua, a questo club, prima tutti i miei hanno detto questo club è come una famiglia, però è, è vero, questo è veramente una famiglia.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 Europa-Kobeen, voor Barcelona. Van wie is dit kampioenschap? Van het hele helft van Van Ah, nou, Ik denk het meeste van de voorzitter. Je had die beste doen! We waren zwaar teleurgesteld. We zijn teleurgesteld teruggekomen uit Zuid-Afrika. En het kampioenschap voor het PSV is een feit. Maar als je het zo vandaag ziet bij de koningin. Rondvaartboot, rondvaartrit. dan moet geschoten worden, dan gaat hij! Ja hoor. Het is Mark van Bommel die zorgt voor de hele belangrijke treffer hier in Oslo. Door de grachten en de ontvangst hier om 12 uur. Snachts nog zoveel mensen op het plein. En zij Beilen! Dat maakt mij heel erg trots. Van Bommel. Die is hard, die is hard. Die is heel hard. Maar hij telt helaas maar voor één. Die alleen een trotse Nederlander, een trotse Limburger. Maar bovenal een trotse als Dank u wel. En zijn een aantal jaren in de buitenland speelt en terugkomt en je maakt je wagen en ze waarderen dat zo, ja, dan is dat uh, een heel mooi gebaar waar je ook wel een beetje emotioneel. wordt. En daarom ben ik ook trots dat ik een op ben. Bommel. Prachtige montage, ja. Arjan Dijksma. Absoluut. Mag genoemd worden. Uh, jij zei Jan, ik had hem nog wel een jaartje zien doorgaan vanwege ja. zijn fanatisme. Maar kon hij het ook nog aan, kon hij het nog belopen? Ja, hij heeft natuurlijk last van zijn knie. Dat heeft hij van de week ook nog eens uh, gezegd. Uh, zijn linkerknie, als ik het goed heb. Hij weet niet, als hij nog een jaar doorgaat, of die knie goed blijft. En Dan ga je toch denken, uh -huh. 36, ik wil mijn hele leven lang lekker blijven lopen. Ik wil blijven hardlopen, een beetje voetballen, een beetje tennissen, een beetje golfen. Dus dat heeft denk ik ook meegespeeld. Je kunt je ook afvragen of de nieuwe coach van PSV, CoQ, met Van Bommel, verder wilde. En ik denk toch ook dat de resultaten van het, van het afgelopen seizoen hebben meegespeeld. Ik zei net van, het zou ook een speler kunnen zijn die revanche wil die wel die titel wil ja. gaan pakken volgend seizoen met de nieuwe coach Koku. Maar aan de andere kant uh, hebben ze zo enorm de gifbeker leeggedronken. PSV. Ook nog is die bekerfinale uh, verloren vandaag, wat ik echt ontzettend zuur vond. Twee compleet terechte gele kaarten voor Van Bobbel, maar dan moet hij eraf met rood. Dat, dat heb ik hem echt niet gegund. Dat gunt niemand hem. Maar uh, ja, het waren gewoon terechte gele ja, kaarten. Dat dus, doet hij toch echt zelf? En dat doet hij, ja, daar doet hij zelf ook niet moeilijk over. Hij is uh, koploper geworden in, in de Eredivisie met elf gele kaarten samen met Danny Hollen van ADO overigens. Maar um, had hij het aangekund? Ik denk het wel. Maar er komt ook een moment dat, dat hij het zegt uh, ja mentaal. Hè. Hij heeft ook heel veel tijd nodig om te herstellen. Hij heeft heel veel tijd nodig mm -hmm. om zijn lichaam nou, fit waren te genoeg, maken. Er uh, mensen die kritisch waren. Die zeiden van ja hij kan het ook allemaal niet meer aan. Nou, dat, dat, dat kan op een gegeven moment zo die zijn. dieper dat, halen dan nou, die dat hij wil. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat hij het niveau wel uh, kan halen. Maar dan in een goedlopend elftal. In, ja. een, in een elftal met waterdragers. In een elftal waarbij hij niet die verdediging hoeft te corrigeren. Hij moest waarbij te veel hij doen te ja, hij, was, hij was te veel een quarterback zeg maar. Zeg maar hè, als ja. het in Amerikaanse voetbaltermen doet. Hij moest eigenlijk overal zijn. En dan wordt het te veel. Dan kan hij niet aan zichzelf denken en aan zijn mm -hmm. eigen herstel. Uh, en nu uh, uh, gaat hij nadenken over zijn toekomst. Althans, dat heeft hij al even gedaan. Luister maar. Ik heb me ingeschreven voor de TC1 met de KVB En uh, moet even kijken hoe dat, hoe dat gaat. En ik wil wel het trainersvak in. En, uh, en ik heb met PSV een aantal afspraken gelegd. Wat en hoe is niet helemaal, helemaal uh, zeker hoe we dat in gaan vullen. Maar ik wil wel het trainersvak in, ja. Ja, hij heeft het over een uh, TC en dat gaat dan over de trainerscursus. Ja, advocaat, mm. ook weg van Bommel, weg. Uh, toch ja. twee mensen, Jan, die terugkwamen ja. naar Eindhoven voor één ding. Dat is de titel pakken, veel over gezegd al. Uh, kan je, je de vinger erop leggen waar het is missen in Eindhoven? Ja, de stress van het moeten met een, uh, met een hele zwakke verdediging. Uh, PSV 103 goals gemaakt, maar 43 tegen. Dus aanvallend zat het wel snor. En zeker ook met het middenveld. Zeker ja, ook toen Toifonen volg weer... Volgens mij is er grote kampioen, uh, een ploeg uh, nee, niet-kampioen geworden met zo'n dus, doelzoldo. Dus uh, daar hebben we al vaker over gehad. Vinger op de zere plek. Achilleshiel is de verdediging. Daar is het misgegaan. Maar ook de stress van het moeten kampioen moeten worden. En dat is ook iets wat, wat Dik Advocaat niet heeft kunnen wegnemen. Nee, nee, omdat, je toch die, kan nee verwijten. omdat Advocaat ook kwam om de ploeg kampioen te maken. Ja. dus uh, En Advocaat is het ook gewend. Dat kan hij ook. Ik denk een ander aspect is geweest dat Advocaat toch niet zo goed heeft geklikt met Sanders bijvoorbeeld. Uh, weet je Dat is, nou, dat dat is, is toch een Einzelganger uh, die gewoon ja. zijn eigen gang gaat. Nou, advocaat, niet helemaal. Die luistert niet helemaal. naar het bestuur. Maar Advocaat is ook een coach een beetje van de, van de oude orde. Die moet gewoon in een geoliede machine komen. Die komt nog uit het tijdperk dat je je knipte met je vingers en je kreeg een nieuwe, nieuwe linksback die je wilde. En dan kon er een rechtsback nog bij komen. Dus in de, met, in de winterstop wilde hij ook wel versterking, Maar die kwamen er niet. Want, want het, het, het, he, het water staat aan de lippen bij PSV financieel. Um, die aspecten hebben we allemaal meegespeeld. Plus het slechte mediabeleid. He, de, de perschef Pedro Ruiz Salazar is weggegaan. een, een jaar geleden inmiddels. Uh, of meer dan een jaar geleden. En um, moest weg. Hè? En moest weg uh, uh, ook vanwege de financiën. Men dacht zonder te kunnen. Nou, dat is, een, dat is een grove misrekening geweest. Met alle respect voor de PR mensen die er nu zitten. Maar hij had toch de ervaring. De ervaring met de spelers. Kon, kon mensen sturen. Mm -hmm. En Sanders uh, uh, laat zich als, als algemeen directeur ook niet sturen. Die had veel meer in de, in de openbaarheid moeten treden. Veel meer interviews moeten geven. Vandaag de dag kun je geen algemeen directeur zijn van PSV. En zeggen van ik zeg niks. Alleen maar tegen de lokale media. Een keer, Omroep Brabant. Dat zijn allemaal aspecten die uiteindelijk hebben doorgewerkt in het veld. Maar, laten we eerlijk zijn, he, 43 goals tegen de verdediging. Vaak genoeg over gehad, daar schorten het echt aan dit seizoen. Ja. Ook uh, Harry Faraij als uh, charismatisch oud-voorzitter wordt vaak onze mening gevraagd. Hij geeft hem nu over de situatie bij PSV. Ja, laat ik het zo zeggen, een dieptepunt uh, uh, minimaal was uh, dat wij tenminste eens in de drie jaar uh, kampioen werden. En, uh, dus je moet dit wel als een heel groot dieptepunt ervaren voor PSV. Ja. Hier en daar, buiten de camera's om, werd gesproken over een revolutie naar Amsterdams model. Maar nu lijken de kaarten geschud. Tini Sanders met aan zijn zijde een goede vriend. en voorzitter van de Raad van Commissarissen Peter Swinkels. Zij sluiten de rijen en spelen hun laatste troef uit. Hoewel anderen op Faber hoopten. Alle bal op CoQ. Als je cut krijgt, dan, moet je, dan krijg je dus een ongedekte cheque ter beschikking om spelers te halen. En daar geloof ik dus absoluut niet in. Want ze hebben steeds beweerd de afgelopen jaren dat juist de financiën het probleem was. Dus je kunt wel een uh, vijfjarenplan uh, presenteren. Maar als je onvoldoende middelen hebt, dan uh, is een vijfjarenplan natuurlijk dan ook altijd bescheiden. Dat kan niet anders. Kijk, als je nu met uh, jonge trainers begint die... Uh, en begin maken en een beetje nieuwe dingen. Dan kun je ook weer een stuk imago terug, terugwinnen, denk ik. Ja, Jan, kun je daarin vinden in die woorden van Van Rij? Ja, hij is een wijs man, hè? Dat hoorde ja. je net ook in het, in het overzichtje van, van Mark van Bommel... die ook de voorzitter nog uh, ja. naar voren haalde. Kijk, ik denk dat PSV een stap terug moet. Ik denk dat PSV moet zeggen van... Uh, in het seizoen uh, 2014-2015 willen we weer kampioen worden. Ik denk dat ze die tijd moeten uittrekken... om wat meer lucht te geven aan de technische staf... om wat meer lucht te geven aan de hele club... om dat imago weer op te vijzelen... om de sfeer op de hertgang terug te krijgen... Um, en ze moeten een stap terug richting het niveau. Uh, een, een eis die Feyenoord heeft. Ook tweede worden in de competitie. Of derde worden in de competitie. Um, want ze, ze zijn echt een, een end verwijderd. Van uh, uh, de rust die er nu heerst bij Feyenoord. Het optimisme uh, wat er heerst bij, in, bij Ajax natuurlijk. Met, uh, die, die, die de uh -huh. ene titel naar de andere pakt. Dus een stap terug, dat is één. Daarnaast denk ik uh, dat ze het, het, het Ajax-model inderdaad gaan kopiëren. Dat is, dat is modern. Dat is vandaag de dag overal zo. Feyenoord hebben Feyenoord, veel oud-Feyenoorders in de technische staf. Bij Ajax nu natuurlijk ook. Dus... Van Nisterooi komt terug, dat nieuws is vandaag een beetje bekend geworden. Ooier. En ook van Bommel gaat zich dan bemoeien met de jeugd. Dat zijn allemaal hele goede stappen. He, noodzakelijk ook genomen door, door Sanders en ja, Brands. Want, want jeugd. Ja, en is langer, er niet, langer is een goede trainer, komt daar een jeugdopleiding doen. Dus die eerste stappen uh -huh. zijn wat dat betreft wel gezet, Jeroen. Ja, maar uh, CoQ, alle ballen op CoQ, horen we Joep zou je er net, uh, net net zeggen. Uh, is hij wel in staat tot, tot, tot zoiets? Het is geen Frank de Boer nog. Nee, ik denk ook dat je Cocu dus die ruimte moet geven, zoals ik net zei. Dat je Cocu twee seizoenen moet geven... alvorens je echt gaat verlangen dat PSV weer kampioen wordt. Maar dan gaat de PSV-directie dus nu zeggen zometeen... we hoeven geen kampioen te worden. Ja. Kunnen ze dat... Durven ze dat wel Nee, Nee, je moet wel gaan voor het kampioenschap. Maar je zegt gewoon, wij, wij eisen een kampioenschap in 2014, 2015. Dan leg je ook de lat nog heel hoog voor PSV. wil dat zeggen. En uh, dat geeft gewoon lucht, dat geeft gewoon ruimte. Uh, je daarmee hebt soms bij... ook ploegen die gewoon beter zijn. Ja, precies. Maar daarmee geef je wel gewoon een topsportbeleid aan. En een, en een, uh, en een heel duidelijk ja. doel wat iets verder weg ligt dan dit seizoen... waardoor de hele club op, op slot is gegaan. Fiedem Cocu heeft natuurlijk wel een, een, een, een, een, een hoog afbreukrisico voor hem. Denk bijvoorbeeld aan Van Basten. Bij Ajax. Ja, maar dat is het risico van, van elke trainer vandaag de dag bij een topclub. En, maar, en, maar, maar jij en, kent hem. Wat, wat, ja. wat voor Kan hij dat? Ja, ik dus, denk ach, het wel. Hem is Ik daar. heb hem vorig seizoen uh, meegemaakt. Een paar wedstrijden ja. toen hij het overnam van Rutte. Heel rustig. Ik heb hem laatst ook... Uh, wel heel ook, rustig, ook, vastberaden, maar ja. niet, niet echt charismatisch. Nee, maar um, uh, dat vind ik ook niet prioriteit één van een trainer. Nee, nee. ik denk dat hij heel veel ervaring met zich meebrengt. Um, uh, hij kan zich heel goed verwoorden, hij is heel rustig... hij laat zich niet gek maken, hij komt misschien niet charismatisch over... maar in het veld was het wel een charismatisch leider... onder leiding van Hiddink in zijn, in zijn, in zijn slotdagen als, als prof. Dus ik denk ook dat hij dat kan worden als coach. Maar er zal een goed team om hem, om hem heen moeten komen... Hè? met Chris van der Weerde, Faber, nou, noem ze allemaal maar op. Uh, en die oud spelers natuurlijk, die zich, die zich ook uh, gaan bemoeien... waardoor er een bepaalde sfeer komt, waardoor hij zich gesteund zal gaan voelen... Uh, Philip Cocu. Dus. Maar als je maar een beetje de ruimte geeft. Ik denk nogmaals dat dat heel belangrijk is voor PSV. Nou, het, wordt een, het wordt een hete zomer. Contracten die aflopen. Ja. Hutchinson, Engelaar, Bouwman, Waterman. Manolev komt waarschijnlijk weer terug van Fulham. Die is daar verhuurd. Van Bommel stopt. Dus je kunt je afvragen, wat doet Stroopman? Dat is een cruciale speler geworden nu in het, in het, uh, ja, in het opbouwen van het nieuwe PSV. Stroopman kan zeggen, ja, Van Bommel stopt. Uh, weet je, Wat heb ik nog te zoeken bij PSV? Komt er een grote club uit Engeland voor mij, komt er een grote club uit Duitsland, hij staat in de belangstelling. Hè, uh, Oranje, daar houdt hij zeker rekening mee, Stroopman qua keuze. Maar die kan ook wel eens gaan afhaken. En dan is het een hele lastige klus voor Cocu om PSV op de rit te krijgen om die kwalificatie Champions League ja. te gaan spelen midden in de zomer. Dat komt eraan natuurlijk. Uh, geen kwalificatie Champions League voor Feyenoord. Ze uh, eindigde als derde vandaag. Die plek werd uh, vrijgesteld na de 1-0 overwinning op NAC. Uh, ja, Feyenoord leek nog lange tijd mee te doen om het kampioenschap. Hè, maar het gaf uiteindelijk uh, dat toch weg. Toch kijkt Roland Koeman met een goed gevoel terug. Ja, ik ben tevreden. Misschien straal ik dat niet altijd uit.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 Ja, als je de ploeg, de selectie afzet tegen Ajax en PSV, dan is het denk, denk ik inderdaad het maximale. Evenveel punten als PSV, hè? Ja, precies. Op doelsaldo dus die, die tweede plek niet gehaald. In feite minder goed gedaan dan vorig seizoen, toen werden ze mm -hmm. tweede. Um, maar er zit wel progressie in het elftal. Vaak gezegd, veel oranje klanten, waardoor de jongens een beetje uh, ja, uh, ja, over de heel zijn geraakt. Ja. Ook Feyenoord, er is belangstelling voor Martens Indy. Maar in Nederland hebben ze dan meteen een goede vervanger voor die positie. Stefan de vrij, een nieuw contract, is aan het rommelen. Ja. Congolo zou die kunnen vervangen. Jordi Klaasie is natuurlijk een verhaal. Uh, zijn vervanger zou klaarstaan, Ruud Vormer, die natuurlijk al regelmatig speelt bij Feyenoord. Maar het belangrijkste is denk ik dat Pelle gewoon een stabiele factor is in de punt van de aandacht ja. voor de komende drie seizoenen. uit ja. een driejarig contract. Klaasie, uh, onderhandelingen zaten vast, want Feyenoord wilde graag dat hij bij zou tekenen. Uh, dat leek in een passe, je zei het al, uh, toch wil hij weer praten. En je kan je afvragen, blijft hij dan toch in Rotterdam? Ik hoop het wel.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 ja, daarom zeg ik ook hopen dat we eruit komen. Want Fiorentina, dat is nog niet concreet. Ze zijn wel concreet voor jou geweest. Laat Van Geel overal weten. Ja, dat is ook zo. Ja, hun willen mij graag hebben. Ze hebben ook een bod naar buiten gebracht. Of in ieder geval bij Feyenoord neergelegd. Dat weet iedereen inmiddels. Dat heb ik gewoon achter me gelaten, de laatste wedstrijden. De komende weken zal blijken hoe of wat. Maar mijn ambitie heb ik uitsproken volgend jaar. Volgend jaar Feyenoord. Duidelijk, hè? Ja, Klaas, hij blijft. Dat is maar goed leuk. nieuws voor de fans. Ja, positief vind ik dit. Uh, er waren tijden dat spelers zo jong nog en eigenlijk nog zo onervaren... ondanks dat hij dus ook in Oranje speelt, ja. meteen uitvlogen naar het buitenland. Dat er grote bedragen werden betaald, dat ze voor het geld gingen. Ik denk dat, hè, Fiorentina wordt dus genoemd, dat hij daar zou kunnen verzuipen. En dat hij daar uh, uh, ja, gewoon zich niet verder zal ontwikkelen. En dat is het mooie ook dat Van Gaal ook zegt van... ja, ik selecteer spelers voor Oranje die spelen... Dus denkt Klaas hier ook met een prachtig WK waar Oranje in feite al voor is gekwalificeerd in Brazilië. Ik blijf gewoon bij Feyenoord, Teken daar een mooi contract, krijg misschien meer geld. Dus dat zit er allemaal achter. Ja, Feyenoord en... plukt de vruchten van uh, een goed ja. presterend Oranje. Nou, andere kant is er van geel die denkt van nou, als er een goede prijs komt uh, van de Italianen, hè, dan kunnen we de kas pekken. En ja. uh, wat ik al zei, met, uh, met een speler als vormer hebben we een goede vervanger, redden we het ook wel. Dus dat speelt natuurlijk ook een beetje bij Feyenoord. Maar ik vind dit hele positieve uitlatingen van Klaasie uh, om gewoon bij Feyenoord te willen blijven... en verder te groeien met het elftal. Dat heeft Koeman vandaag ook aangegeven, dat hij hoopt dat veel spelers ja, blijven. Ook, uh, dat, uh, ook daar in Rotterdam-Zuid wordt het een interessante zomer. Wie blijft, wie gaat weg. Um, uh, bij Vitesse telt dat ook. Ja, waar niet eigenlijk. Maar ook bij Vitesse uh, is, is het een beetje onrustig. Hè? Want het bleef ja. langer in de race om de titel en haakt steeds meer af eigenlijk... Ja. Hetzelfde verhaal als bij Feyenoord, niet vol kunnen houden, 34 wedstrijden lang, dat nee. hoge niveau. Nee, ik, heb, ik heb veel wedstrijden van, van Vitesse gezien dit, dit seizoen. Heel veel talent, uh, heel veel klasse, goed geholide ploeg, hele matige bank. En dat speelt, dat speelt de ploeg dan parten. Uh, Rutte ja, heeft, heeft weinig alternatieven om, om te wisselen, valt Boni weg... Mm -hmm. ja, Reis heeft een tijd niet gespeeld of last van zijn knie is eigenlijk het enige goede alternatief voorin. Uh, nou ja, Vitesse hè, zonder Boni is een stuk minder. Hebben we ook gezien deze competitie. Boni topscore van de Eredivisie met 31 goals. Blijft hij of blijft hij niet? Hij wil zelf weg. Het hele verhaal West Ham geweest, ja, is nog steeds niet bevestigd. Uh, tegenwoordig gaat het niet meer zo makkelijk. Het geld is niet meer overal. Nee, waardoor spelers zomaar. Ook heel veel waarnemers, juist, precies waardoor, waardoor een speler zomaar wordt weggehaald. Dus uh, ik achterkans. 30% dat Boni gewoon volgend seizoen weer bij Vitesse speelt. En dan heb je het geval Van Ginkel. Kiest Ajax voor Maher of Van Ginkel, mocht Eriksen weggaan. Uh, uh, Van Ginkel een hele belangrijke speler voor Vitesse. Nou, we gaan er vanuit dat Theo Jansen nog een jaartje blijft. Moet hij wel hard trainen om echt weer fit te worden. Zoals hij was in zijn Twentertijd. En dan is hij echt toegevoegde waarde voor Vitesse. En dan zit er nog wel groei in het elftal. En Jordanië met de buidel zal nog wel 1, 2 goede aankopen doen. Dus dan kan het elftal verder groeien vraag van jou is, is Rutte dan nog wel de coach van Vitesse? Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat er naar het akkerfietje... Hè, toen hij dus wegging en ziek was uh -huh. met Jordanië... dat toen toch wel een definitieve okay. breuk was met de club-eigenaar. Uh, en dat hij heeft gedacht, van: doe dat goed, ik laat hem dit seizoen nog zitten. Maar ik, ik verwacht niet dat Rutte blijft, op een of andere manier. Oké, okay, laten we eens naar hem gaan luisteren. Want uh, uh, hij sprak natuurlijk ook naar die uh, laatste wedstrijd uh, tegen VVV... die Vitesse verloor tot grote frustratie van uh, Rutte. Gewoon een mentaliteitskwestie is dit, denk ik...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 Ik Tot... een handje wat, wat normaal is, het einde van het seizoen. En, uh, ach ja, met een uur drinken een paar biertjes, en dan ben ik alles wel weer kwijt, denk ik. <lacht> Dit bevestigt jouw verhaal, Jan, die is weg. Nou ja, ik, ik, ik, ik vind het een uitstekende trainer, heb ik hier al vaker gezegd. Ja, Ondanks dat hij geen succes een heeft. Hij je bent weg, dat is er niet de manier van het doen. Nee, maar hij baalt hier gewoon verschrikkelijk van. Hij baalt hier gewoon verschrikkelijk van. En dit is niet voor het eerst dat hij dit euvel heeft gezien bij Vitesse. Ja. Zoveel talent, maar de mentaliteit ontbreekt. En daar heeft hij gewoon terecht heel veel moeite mee. Goed, uh, we gaan praten over de play-offs voor het laatste Europa League-ticket. Uh, die play-offs beginnen donderdag Groningen, Twente en Heerenveen-Utrecht. Uiteindelijk, uh, even meteen even koffiedik kijken, wie pakt dat ticket? Uh, Utrecht. Ja toch, maken ja. het meeste aanspraak erop. Ja, zou ik de ploeg ook gunnen. Jan Wouters, uitstekend seizoen gedraaid. Wie had dat ja. ooit verwacht? Uh, zijn al lang zeker ook van die playoffplekken. In tegenstelling tot de Groningen en Heerenveen. Twente was dat natuurlijk ook. Maar ik denk, ik denk FC Utrecht. Wat heeft Wouters met die ploeg gedaan? zelfvertrouwen gegeven, een uh, goed voetballende ploeg van gemaakt... publiek is er weer achter gaan staan, uh, spirit, uh, als je het hebt over mentaliteit... die was er bij FC Utrecht. Dat is een hele belangrijke factoren geweest voor, uh, voor Wouters... om van Utrecht een, een, een, ja, een ploeg te maken waar je moeilijk van kunt uh, winnen. Dat ja. is een beetje het verhaal. Gr grote verrassing bovenin, hè? Utrecht. En, ja. maar, maar dat kan je ook zeggen eigenlijk van Peek Zwolle. Ja, dat was ik vandaag. Ja. En uh, dat was eigenlijk gewoon een, een, een hele leuke wedstrijd tegen ADO. ADO hè, had dus nog kans op, de, op die play-offs. Vorigheid zijn er nog verslagen. Ja, precies. En, en Langeler had al gezegd... we willen, willen positief afscheid nemen van, van ons eigen publiek... met een overwinning. En uh, uh, ja, er werd, was groot feest na aflopen... omdat dus Arne Slot afscheid nam. En Langeler gaat weg naar de jeugdopleiding PSV. Stam naar Ajax, de assistentcoach. Het was gewoon één groot feest. Het stadion zat vol. Het was een fantastische voetbalmiddag. Ado, Del van het onderspit. De ploeg gaf absoluut niet thuis. Mist daardoor de play-offs voor de Europa League. Maar uh, ja, fantastische sfeer. Een voorbeeld voor vele clubs in de competitie. Ja. Hoe je gezond kunt zijn en, en positief aanvallend voetbal kunt spelen en je handhaven. En er uh, werd dus afscheid genomen ook de, uit daar van uh, Art Langeler, van Jaap Stam. Maar dus ook voor uh, Arne Slot. Hij stopte mee, kreeg een mooi afscheid en dat deed hem wel wat. Nou, heel veel. Er zijn dit jaar al heel veel mooie momenten geweest. Ik was uh, eerste een half jaar geblesseerd. Toen ik daarna weer klaar stond voor mijn eerste invalbeurt... reageerde het publiek bijna zo het gelijks. Dus, uh, en vandaag was het, uh, vond ik het in ieder geval geweldig. En uh, iedereen die ik het er nog over gesproken heb, was, was ook aardig onder de indruk. Maar ik zelf denk nog het meest. Ja, uh, dan nog even AZ. Dat verlies naar weer voor 2-0 van Willem II. En het leverde. Laten we meteen maar even luisteren naar een woedende Gert-Jan ja, dat lijkt mij logisch. Ik vind dat we ons zelf te kijken hebben gezet. Het is symptomatisch voor ons seizoen. Misschien wel de slechtste wedstrijd. Ik vind dat je dat gewoon naar mensen die mee zijn gereisd. Mensen die straks ons staan op te wachten, dat je gewoon niet kunt maken. Moet ook naar jezelf toe. Er is gewoon weinig eerzucht als je op zo'n manier een wedstrijd afwikkelt. En er zijn geen excuses. Straks die huldiging daar in Alkmaar in het stadion. Ga je er dan met een lichte schaamte naartoe? Ik heb er geen zin deze is een verplicht nummer, maar oh. fijn. Dat is niet anders. Ja, geeft wel Verbeek de voeten uit. Hè? Ja, fantastisch. Fantastische ja, ik kan ook reactie. zeggen: ik kan jou het schelen. die jongens hebben een paar papiertje gedronken. Ja, denk ik, dus het dus is het die meer beker is gewoon een groot succes ja. voor AZ donderdag. Het is nu zondag en ze spelen als een krant. Dat is niet zo, uh, zo gek, hè? En, nee, dat is op zich helemaal niet zo gek. Weet je. De spanning is helemaal uit die ploeg, de focus is weg. Maar Verbeek is natuurlijk zo'n bikkelaar. die, uh, die natuurlijk uh, ja, langs die kant liefst nog altijd wil meedoen. en zijn ploeg afbrandt op mentaliteit. Totaal te begrijpen als je hem bekent als trainer, hè, want dat is een beetje ook zijn handelsmerk, prachtige reactie. En als een boer die kiespan heeft, hebben ze wel feest gevierd... in, uh, in het stadion van AZ vanavond, was nee. er dus die huldiging. Jan, het seizoen zit erop. Hoe kijk je erop terug? Um, dat het heel lang spannend is geweest, geweest maar uitgegaan is als een nachtkaars. Um, wat ik een beetje heb gemist, is dat je echt voor hele... Ja, uh, uh, talentvolle spelers... Uh, sterren eigenlijk naar de stadions gaat. Boetjes bij op een gegeven moment... die bracht wat extra's. Boni kan je van genieten bij Vitesse... maar is toch vooral een afmaker. Dat miste ik dus vooral bij Ajax. Hè, wie, hè, vroeger had je daar toch Suarez... Ajax terecht kampioen hè. Daar hebben we het vaak over gehad. Het is het collectief geweest, maar echt de grote sterren. Pell is natuurlijk ook een afmaker. Um, uh, Veel talent, geen grote sterren. Niet echt de grote sterren, waarvan je zegt: van nou, weet je, dat is echt genieten dat we die in de Nederlandse competitie hebben. Oké, okay. Jan, dank je wel. Uh, we zijn nog niet helemaal, want we laten u nu horen het uh, seizoen 2012-2013 in. Maar ik ben er wel heerlijk blij mee. Elke uh, prijs die er, uh, die er is, die moet je zo snel mogelijk meenemen. Nou, als je in, dit, uh, in het eigen stadion in de 4-2 kan winnen, dan heb je het gewoon goed gedaan. Moet iemand doorlopen aan die rechterkant, dat lukt met Wesley Weslievoek Wesley op op gebied. Wesley Voek legt terug. Oh, lekker Immers mist en Boetius, ja, goal. Dit is een jongensboek, dit is een jongensboek. Jean-Paul Boetius, maar zet Feyenoord op 1-1. We hebben natuurlijk bewust hem laten spelen, want het was ook zijn eerste wedstrijd in de belofte.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 Twente krijgt het opnieuw heel zwaar te verduren de komende dagen. En dat geldt dan natuurlijk met nadruk voor de trainer Steve McLaren. 12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Twente zoekt opvolger voor McLaren. Steve McLaren is per direct opgestapt als coach van FC Twente. McLaren, 51, gaf bij Sky Sport een verklaring voor zijn opstappen. De club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 maar heb je daar nog zin in of wil je daar aan meewerken? Oh, ik heb nog heel veel zin om, om voetballen te zijn. Hoor. Dat is het mooiste wat er is. Allemaal halverwege de helft van Ajax. Nu komt die bal wel net het op groeit. Pelle, Pelle, trein. Oh, Over de goal. Graziano Pelle. Waarvan toch werd gezegd dat hij niet zo heel goed kon voetballen. En hij, de opvolger van Guidetti, die hier toekijkt vanaf de tribune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 Maar die pakt die bal op aan de linkerkant van het veld. Die zet de gashendel open met die, met die dikke benen en, en die grote kont. En die, die snelt richting het schastopgebied. Wijst nog eventjes in de rug van Denswil En voor Alderwereld, hij komt er precies tussen. En kopt de bal van dichtbij achter Vermeer. En zo Boni met zijn tweede. En dan gaat Makkelie afluiten, denk ik. Want de armen gaan omhoog. Jawel!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 En maar twee keer verloren tot nu toe. Willem II eerst door de nederlaag tegen Ajax direct gedegradeerd naar de eerste divisie. Voor jou ook, ik bedoel, jij kwam hier naartoe om kampioen te worden. Iedereen, van Bommel, uh, 100 jaar enzovoort. Moet je dan zeggen dat je geen kampioen wil worden? Je wilt er altijd kampioen worden, of niet? Oh, je hebt toch het materiaal? Dat zei Frank de Boer toch ook? Ja, maar wij, jij kwam, iedereen kwam terug. Het is wel lang geleden. We zouden het allemaal gaan doen om het zo maar te zeggen. Het is niet gelukt, het is pijnlijk. Nou, dat betekent dus dat Ajax het beter heeft gedaan. Zo simpel is het. de baas op Eltido die komt van El Elthidoor kakt schiet hem erin. Ja, 2-0. Wat een start voor AZ. Na 13 minuten is het 2-0. Josie Elthidoor viert het feestje aan de linkerkant van het veld. Hij gaat er langs en Berens loopt door. En uh, hij is het afgelopen en neemt AZ de beker. AZ wint met 2-1 van PSV. En AZ maakt een einde aan een belabberd seizoen... op een hele mooie manier. Een heel mooi moment voor Gert-Jan Verdeek... die zijn eerste grote prijs binnenhaalt als trainer. Hij en zijn AZ winnen met 2-1 van PSV. Mark, wat ga je doen? Was dit je laatste wedstrijd in betaald voetbal vandaag? Ja, dit was mijn laatste. Het seizoen 2012. 2013 in Vogelbrucht, gemaakt door Rick Hoogkamp. Zometeen Bart Voskamp over de eerste week in de Giro d'Italia. That girl. De eerste week van de Giro d'Italia zit erop en Vincenzo Nibali gaat aan de leiding, nu al. Cadel Evans is de nummer twee en jawel, Robert Geesink sluit de eerste week af op het podium. Hij staat op de derde plaats, Bart Voskamp in de studio. Bart, eh, eerste week in de, van, de, van de Giro in één zin. Ja, ik denk dat we een boek nog niet genoeg hebben. Maar nee. ja, laten we het houden op vreugde en verdriet op de ijsbaan van Italië. <laughs> ja, want de weersomstandigheden spelen een grote rol deze week. Ja, zeker. Kijk, de eerste weken altijd een kwestie van overleven. En we hebben in de finale leuke afdalingen gehad... waar het een en ander gebeurde, vooral met Wiggins verloor natuurlijk wat tijd, Geest ik die deze keer wel goed op de fiets bleef. Dus hij was goed bij de les. Dus ja, we, we doen het goed. We ja. staan er goed voor. Vaak is zo'n eerste week voor, voor, voor de sprinters. Was dat nu ook zo? Ja, natuurlijk met is gelijk op de eerste dag, zoals verwacht, toen het nog, nog wel droog was... ...een sprint gemaakt die hij eigenlijk echt helemaal eens zijn eentje heeft gedaan. Fenomeen, hè? Ja, het is echt een fenomeen. Dus de eerste keer won hij echt op zichzelf. De tweede keer werd hij gewoon perfect aangetrokken. De steegmans, waar hij voor ingehuurd was, heeft hij nu echt gedaan. En hij hoefde maar een sprint af te leggen van 100 meter. Dus ja, dat, dat vind ik echt genieten, denk ik... Dat... Dan is hij in, helemaal onverslaanbaar. Dan is hij helemaal onverslaanbaar. Dus uh, die heeft gedaan wat hij moest doen, denk ik, in de eerste week. Uh, twee sprints en twee keer winnen. En die is nu zijn koffers aan het pakken, want morgen rustdag. Oh, ik weet het niet. Er zit, zit okay. misschien nog wel wat in, maar uh, ja, zijn vizier zal wel richting, uh, richting de Tour gaan in ieder geval. Maar ja, goed, hij zal het per dag bekijken. Ja, uh, denk op, pakt ook nog een, een, een rit natuurlijk als, als sprinter. Uh, hoeveel verrassende winnaars hebben we tot nu toe gehad? Ja, ik denk uh, vandaag en met Adam Hensen. Uh, dat heeft natuurlijk vooral te maken met uh, die regenacht, dat regenachtige weer. De ja. spelerton dus gaat niet echt rijden voor een overwinning... maar beschermt eigenlijk de kopmannen. Nou, dan komen ze erachter dat... Uh, dat dan Wigg... kunnen dit soort surprises komen. Ja, en dan in één keer in de finale blijkt... Uh, zeker de, toen die rit, toen uh, won... Dat, uh, dat Wiggins in de problemen kwam. Nou, toen is ze vol gas gegeven. Uh, Nibeli heeft een keer gas gegeven. Ging zelf onderuit, maar die sprong uh, binnen één seconde weer op zijn fiets. Dus ja, we hebben heel veel gezien. We hebben heel veel... He, we hebben heel veel uh, sommigen hebben veel, veel verloren. En anderen hebben gewoon een uh, situatie... Goed ja, uh, opvallende naam uh, voor mij in ieder geval, voor veel mensen denk ik... Alex zet die dan de tijdrit wint. Ja, dat vond hij zelf uh, blijkbaar ook. Ja, het is geloof ik wel een, een, een goede tijdrijder. Er is een aantal ja, dat... keren Engels kampioen geweest. Nee, maar hij had zelf ja. ook gezegd van uh, ik hoop dat ik bij de eerste tien rijd. En uh, hij had dus een wattagemeter. Dus uh, het vermogen wat hij mm -hmm. levert, had hij, had hij zelf bedacht van nou, als ik hier de top 10 mee haal ben ik blij. Maar het bleek voldoende om, om te winnen. Nou, Laat we eerlijk wezen, Wiggins was natuurlijk beter. Maar die ging als een dwel door de bochten en wisselde nog een keer van fiets. Kijk, anders wint hij die tijdrit op één been. Maar goed, voor zijn douwset is het toch ja. mooi. Wat is er aan de hand met Wiggins? Uh, ja. Wat is allemaal gebeurd deze week met hem? Hij is, hij is goed genoeg. Hij heeft die tijdrit op de laatste klim heeft hij ver uit het snelst gereden. Dus de conditie, conditie ja. is er. Dat zegt hij ook. Alleen ja, ik, ik weet van mezelf ook als je één keer glijdt en dan je kijkt weer een bocht, uh, komt er op je af en dat glimt en je ziet iemand glijden. Ja, dan, dan ga je als een stijve hark door de bocht. En hij is, hij is dusdanig geschrokken dat hij gewoon ja. niet meer vooruit komt. Hij twijfelt aan zichzelf. Maar vandaag hebben we wel weer gezien in de finale eigenlijk dat hij, uh, dat hij weer durfde. Dus hij verloor de ene laatste klim, verloor hij nog. Bijna een minuut. Hij werd teruggebracht en op de laatste afdaling ja, vond ik dat hij weer redelijk gemiddeld naar beneden ging. Dus uh, de oude Wiggins is wel weer terug. Oké, okay, nou, dus die gaan we nog zeker uh, tegenkomen de komende weken. Uh, laten we even naar het Nederlands gaan. Uh, Robert Geersink, zijn naam viel net al even. Hij doet het ontzettend goed. Ja, wat ik al, uh, wat ik al zei, uh, hij is natuurlijk ook uh, dit jaar vooral begonnen... door de klassiekers te laten liggen om in de Giro te staan. Nou goed, uh, de Septici, die hebben natuurlijk gezegd... Van, ja, is dat wel verstandig om uh, Amstel en Luik gewoon niet te rijden... en alles op de Giro te, zitten, ja. te zetten. Nou, voorlopig lijkt het goed. En uh, moet hem die credits geven dat hij, uh, hij staat voorlopig toch maar mooi maar, derde. Wat, wat belangrijk is, wat jij zei, hij rijdt alert... Dat is iets wat, wat, wat bijvoorbeeld in de eerste week van de Tour was. Uh, ja, maar daar hey. rijdt, ja rijdt hij ook alert. De Tour is natuurlijk anders weer als het Giro. Maar hij heeft, hij heeft met, uh, met, met, met Kelderman en met, met Kruiswijk... die zitten continu bij hem. Als het maar één moment gevaarlijk is... dan zitten ze gelijk op de eerste rij. Dus uh, ze rijden gewoon ja. echt, uh, echt voor Geensik. Om hem echt, uh, nou ja, zeker naar een podiumplaats te kunnen rijden. En dan is het voor hun ook lekker dat ze weten... hé, hey, hij doet het goed. Hij zit goed in zijn vel. Hij rijdt attent. Ja. Dan is het... Goed voor moraal. Dat is goed voor de moraal. Ja, dat, de voor de moraal. Zit je s'avonds lekker aan tafel? Ja. Uh, kun je elkaar een schouderklop ja. geven en zeggen: Van nou, we, we staan er goed voor. Ja. Weer geen tijd verloren. En zo vallen de elke Zeker keer als je dat ook nog goed doet met een tijdrit. Ja, elfde in de tijdrit. Het is natuurlijk wel een zware tijdrit. Dat ligt dan wel. Maar ja, elfde in de tijdrit is voor hem uniek. Dus dat geeft aan dat zijn conditie is er gewoon. Ja, uh, hij behoort tot de outsiders. Uh, maar binnen doet hij hem niet, toch? Uh, kan dat? Ja, alles kan natuurlijk. Ik, ik denk dat het moeilijk wordt. Maar als die Ik denk als hij. De kans heeft om een podiumplaats in een grote ronde te halen... is het denk ik de Giro van dit jaar. Oké, okay, want ook omdat, we, nou ja, omdat hij, hij nog uit. zwaar is. Hij wordt ook nog zwaar. Hij heeft uh, een relatief rustig programma in het voorjaar gehad. Hij heeft hoogtestages gedaan, dus ik denk dat hij conditioneel echt in orde is. He, dat ja. zou betekenen dat je eerste week, in de eerste week wat problemen kunt krijgen... qua aanpassing, snelheid, wedstrijdritme. Nou goed, dat, dat heeft hij goed doorstaan. Hij heeft zelfs een, een, een paar kandidaten hebben veel tijd uh, verloren. Dus ja, als je na één week de derde plaats staat en je hebt vertrouwen... en je hebt een goede ploeg. kruisvij kunnen ze nog naar voren sturen, die kan hem een keer opwachten. Ze kunnen nog wel een paar trucjes uithalen... Met met Blanco. Ja, en uh, ook interessant. Uh, je naam, uh, uh, ook zijn naam viel al even. Wilco Kelderman. Doet het ontzettend goed. Heeft witte truimschouders. Beste jongen. Ja, dat is natuurlijk ook mooi. Kijk, een, wit, kijk, een witte trui is natuurlijk een, een, een, een reden dat je kort in het klassement staat... dat je de beste van de jongeren bent. Dat is een bijkomstig heel. Maar voorlopig staat hij net buiten de eerste tien. En hij zal gewoon, denk ik, ook zelf zich een beetje op de achtergrond moeten houden. En Kruiswijk zal toch het zware werk moeten doen. Met Kelderman misschien nog als een, als een joker. Ja. Um, dan Pieter Wening, ook hij doet mee. De, hij is nog steeds de laatste Nederlander die een etappe won. In de Giro en ook in het Rosereed. Ja, hij deed het goed de eerste week, maar vandaag kwam hij uh, binnen op meer dan acht minuten. Pieter, Pieter Weining, uh, het was een zware dag dus. Nou oh. ja, laten we eerst voorop stellen dat ik sowieso voor de Giro ook al had aangegeven, sowieso niet voor de klassementen ga. Dus ik heb eigenlijk nog nooit de klassement gereden en dat was ik dit jaar eigenlijk. Ja, ook niet van plan, omdat ik, dat ik gewoon eigenlijk... Uh, ik heb dat nog nooit gedaan. En ik heb altijd wel één of twee slechte dagen in een grote ronde. Dus, ja, uh, maar betekent dat dat je een slechte dus. dag had gewoon? Ja, ik, uh, ik, was, ik was niet... Uh, ik, ik had geen superdag. Dat dan eerste. Maar ik was eigenlijk uh, min of meer... Ik was een beetje verkleund, zeg maar. Want bij de start was het... Uh, het was het uh, geweldig goed weer. Dus ik had alleen maar uh, eigenlijk maar een koe aan. En uh, nou ja, op een gegeven moment begon het wat te miezer en een uh, regenbody gehad. En uh, ja, de peloton dat split duidelijk in twee delen. En uh, ja, er is geen auto of geveld in geveld om dit te bekennen, zeg maar. En uh, dus ja, nooit eigenlijk geen uh, regenvest meer kunnen krijgen. En, uh, ik was gewoon eigenlijk uh, verkleumd. en. Uh, ja, ik heb daarbij nog niet een super dag en uh, nou ja, er komt bij van uh, ja ik heb, ik heb niet meer aangedrongen, zeg maar. Ik, heb, uh, ik, had, ik had in principe, op, uh, op misschien als ik nog vol is doorgereden op een minuut van, uh, van die groep kunnen finishen maar ik heb het gewoon laten lopen, zeg maar. Ja, wat je zei, ik ga niet voor een uh, top 10 plaats, maar ja, je was er wel dichtbij natuurlijk. Dan heb je niet zoiets van, uh, laat ik het gewoon proberen? Nee, uh, die eerste etappes in het Giro, dat waren gewoon echt etappes die me echt wel, echt wel, echt wel lagen, zeg maar. Uh -huh. Klimwerken in het middengebergte zeg maar. En, uh, ja, straks komen de echte bergen eraan en echt de echte lastige rit. En ja, dan had ik ergens, sowieso had ik wel eens een keer ergens een paar minuten verloren. Dus, uh, dus wat dat dan gaat, had ik helemaal geen illusie, zeg maar, om, uh, om, uh, om hier uh, top 10 te rijden. Maar ik had wel de eerste dagen natuurlijk, wou ik niet te veel tijd verliezen, want je vindt je, nooit... Je, je, je, je, je, je, dat je in de positie komt, zeg maar, uh, dat je ooit nog eens een keer die leiders eens een keer een of twee of drie dagen kunt dragen. zeg maar. Dus ja, dat, dat had ik wel in mijn achterhoofd natuurlijk. Ja, maar toen het maar, eenmaal uh, zover was, toen dacht je, laat maar gaan, ik spaar mijn krachten wel. Bovendien, het, is, het was zwaar genoeg dus. Ja, het is, het is, het is uh, lastig genoeg. Het is, uh, het is vooral ook lastig, zeg maar, om, uh, om die afdalingen, die zijn niet spekglad. Dus, uh, dus ja, je moet gewoon echt, uh, het kost dubbel energie, zeg maar. Je moet, het is niet gewoon afdalen zeg maar, maar je, je moet gewoon uh, echt op die op oppassen dat je, je niet op die floot slaat. varen. om het wel een beetje doel echt te zeggen. En uh, ja, dat kost natuurlijk extra energie. En uh, ach ja, het, het biedt straks ook wel weer kansen natuurlijk als ik nu nog meer achterstand heb uh, om, om straks in ontsnappen te rijden. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook, uh, dat speelt natuurlijk ook mee. Ja, klets, nat geregend. Uh, ben je wel weer een beetje warm, want uh, het was echt barmboos daar hè, in Italië. Ja, het is, uh, het is bij de start is het meestal altijd nog goed. Hein? Het is uh, heel vaak in de finale dat het slecht weer wordt. Dat is uh, op zich wel jammer. Want ja, dan gaat het er natuurlijk toch om. En dan, uh, ja, dan, uh, dan wordt er wel vol koers. Dus ja, dan uh, wordt er ook hier en daar wel risico genomen. Dus dat is wel jammer. Maar uh, ach, ja, het is, uh, de, de, de, de, de is gewoon helemaal zo. Je kan er niks aan veranderen. Ja. Wat verwacht je van de komende week, Pieter, na deze rustdag? Ja, het, het, het echte komt er nou natuurlijk aan. Hè? Dus uh, ja... Uh, ja, het, is gewoon, uh, het gaat gewoon een slijtageslag worden natuurlijk, hè, voor onder de klasse uh, Dus uh, ja, dan gaat, er, dan, gaat er, dan gaat er misschien wel straks eentje afvallen, zeg maar. Dus dat, uh, en nou ja, er biedt straks ook veel kansen voor de aanvallers. Er zijn al uh, redelijke mannen die uh, wat achterstand hebben. Dus uh, ja. de, de, de, ik denk wel dat het op zich nog uh, een leuke twaalf uh, dagen gaan worden die nog komen, En, en jij zei het al, je, je zoekt wel ergens nog een poging te ontsnappen. Ja, dit is, uh, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Hè. Ik, heb, uh, ik, ik ben meer een rittenkaper dan een klasse in een grote ronde. Dus uh, dat gaan we zeker weer proberen. Ja. Zeg, we spreken je uh, nu in de bus uh, onderweg. Waar naartoe? Ja, ik weet ook niet waar we naartoe rijden. Ik weet niet wat op de, op de dingen staat. Maar uh, Noord-Italië, we waren Fibisch in we rijden nu richting de Alpen, dus uh, ja, dat is uh, 400 kilometer of zo. Dus dat is een uh, mooiste keer rijden. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes, uh, Pieter. En bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen. Uh, Komt goed, oké okay, dan. No. Oh, Pieter Wenning uh, was dat. Um... Ja, Bart, uh, Bart Voskamp nog in de studio. Uh... Het, het, het, het, het fantastische eerste week. En je denkt, hij raadt voor een podiumplaats. Maar hij zegt, ik, ik ga. Of een podiumplaats, pardon, Een, een, een uh, topnotering. Maar hij zegt, ik ga hem al niet voor een topnotering. Nee, gelijk heeft hij dus. Uh, kijk, kijk, de eerste dagen heeft hij gewoon aangeklampt. Om te kijken voor een resultaat te gaan. En hij heeft ook wel zijn beste voor gedaan. En hij is gewoon geen klasse mensen. En hij heeft nee. een hele grote ronde volgens mij bij de eerste gereden. Dus beter wat hij zegt. Gewoon veel tijd verliezen. Een keer in, in de bus mee zitten. En dan, uh, dan kan Pieter gewoon een keer mee voor de overwinning. En dat is tenminste nog een winnaar. Want uh, die heeft in het verleden nog wel eens een keertje wat gewonnen. Hij wel. Uh, wat verwacht je van de komende uh, Giro-week? Ja, nou goed, ik heb net nog eens uh, de grafieken erbij nagekeken. Maar dat ziet er nog wel lastig uit. Dinsdag gaan ze gelijk al uh, een, een, een lastige finale klimmen op. Ze twee keer in de eerste categorie met 20 procent. Uh, dan het weekend erop is het weer lastig. Het, ja, het weekend erop is het lastig. Het, het, het, het blijft lastig het wordt loodswaar. Ja, het blijft gewoon lastig tot het einde. En uh, het zal inderdaad een afvalkoers worden. En ja goed, Nibeli, Evans, Geesink, Wiggins, Scaponi. Scarponi is natuurlijk ook een go hele goede klimmer. En het zal echt wel in de klimmer beslist worden. want ja. een klimtijdrit. Wiggins staat niet. Eén eens zo ver achter, 1 minuut 16. Nou, één klim En hij oogt scherp ook, hè? en hij oogt scherp. Dus, maar goed, het is natuurlijk, hij zal wel misschien een beetje moeten gaan aanvallen. Hij zal ergens wat tijd moeten terugpakken. We hebben Columbia, een heleboel Colombianen rondrijden. Ik geloof een stuk of 15 of 17. Nou ja, als die allemaal uh, flink in de weer gaan... dan, uh, dan kunnen we een mooie koers uh, tegemoet zien. Oké, okay, op wie zit jij je uh, kaarten tot slot? Ja, la, dus zijn we het laat even op, hoor. laten we eens keer wat anders doen. Laten we eens een keer Scaponi noemen. S Carponi. Ik heb hem opgeschreven. En dan spreek ik je volgende week weer. Ja. Bart Voskamp, dankjewel. Uh, we gaan uh, snel naar uh, Frankrijk. Want uh, in alle gro grote voetballanden is de kampioen al bekend. Maar in Frankrijk nog niet. Paris Saint-Germain kan vanavond kampioen worden. In de uitzendstijd tegen Olympique Lyon. Ron Linker, onze correspondent. Is het al gelukt voor Parijs? Nou, we zitten in de verlenging uh, nog een paar seconden te gaan... en uh, Paris Saint-Germain staat op het punt om kampioen te worden. Ze staan met 1-0 voor en ze moeten winnen om dat te worden. En daar is het laatste signaal, hoor ik hier op de radio, dat gefloten wordt. Paris Saint-Germain is dus voor het eerst... In 19 jaar kampioen geworden voor Frankrijk. Er zijn nog twee speelrondes te gaan hier. Maar Paris Saint-Germain is niet meer in te halen door Olympique Marseille en Lyon. Doelpunt van Menes op aangeven van Ibrahimovic. 1-0, geen bijzondere wedstrijd. Wel spannend, want oh ja, als het gelijkspel was geworden, dan hadden we nog een week moeten wachten. Maar dat hoeft dus niet, Paris Saint-Germain kampioen. Ja, het, een verdiende titel natuurlijk, want ze zijn de beste. Maar het ging best ja. moeizaam hè, op het eind. Ja, ze hebben toch nog wel lang moeten wachten hier in Parijs. hoor. Waar, denk ik, straks wel een feestje zal beginnen. Als je ziet hoeveel geld erin is gepompt. Hè? 20 ja. miljoen euro voor Ibrahimovic bijvoorbeeld. Lijkt op nationaal niveau dan toch zijn vruchten af te werpen. Hè? Want die Ibrahimovic die is hier in korte tijd uitgegroeid tot een fenomeen. Er is zelfs een werkwoord naar hem genoemd. Zlatané. Je tegenstander compleet verpletteren. Uh, met 27 doelpunten is hij hier de absolute topscorer geworden. Hoe wordt er naar gekeken in, in Frankrijk tot slot? Uh, dat, dat het grote geld nu ook daar wint. Ja, het is mooi dat ze het kampioenschap hebben behaald, maar ze hebben niet de dubbel weten te halen. Geen beker en uh, ja, de Champions Leagues hebben goed gespeeld tegen Barcelona, maar uiteindelijk zijn ze er toch ook uitgeknikkerd. Dus het is een beetje, ja, is het glas vol half leeg? Uh, dat moeten we afwachten wat de commentatoren daarvan zeggen. Blijft uh, Ibrahim een fiets trouwens? Uh, onduidelijk. Uh, hij was wel wat ontevreden over het spel van de afgelopen weken, maar aan de andere kant, ja, uh, hij heeft het flink naar zijn zin. Hier zijn familie ook, dus... Uh, ik denk dat hij blijft. Oké, okay, Ron, dankjewel. Ron Linker over het kampioenschap voor Paris Saint-Germain. En ook daar is het dus gespeeld. In Nederland ook, het laatste Eredivisie weekend van het seizoen... zit erop negen wedstrijden waarin genoeg gebeurde. Ja, voor wat het waard is in Enschede is FC Twente al heel vroeg tegen PSP op 1-0 gekomen een doelpunt van spits Luc Castagno's. Een heel simpel doelpunt, wel mooi uitgespeeld hè, door Ajax en de man die het doelpunt heeft gemaakt is Sichtorson. Zwolle, ADO Den Haag. ADO 0. Zo. Oh, en die 1-0 voor Tex Volle op dit moment. Het is uh, gescoord door Feyenoord. Grazie aan op bellen. Maar uh, het duurde even voordat Feyenoord die goal nog vieren. Er ging een uh, hele vergadering aan vooraf. 2-0. Tex Volle tegen het einde voor Adam Veraag. Lijkt mij. En hoe ze Babel. De aanval gaat uh, nog door. En probeert hoe ze te scoren. Jawel, jawel. Hij gaat ook absoluut uh, scoren. Het was een hele mooie kolen. Ik zal het niet snel zeggen hoor. Maar wat een idioot. Het is ook geen leuke wedstrijd om uh, naar te kijken. Vicento van A Den Haag. ...werkelijk helemaal van het padje. En er wordt lekker gescoord en FC Twente is op 3-1 gekomen. En die wordt nu werkelijk op een belachelijke manier werkelijk. Ik zie het moment niet, maar goed, de arbitrage heeft het moment gezien. Te gestoord voor woorden wordt hij eh, tegen de vlakte geschopt zonder een bal in de buurt. Een overtreding van Van Bommel op Tadic. Wat wil je dan? Niets anders dan Rood. Daar komt de tweede gele kaart van Mark Van Bommel. En dat krijgt hij dan ook volkomen terecht van Pieter Vink. En is dit wel een heel wrang einde van het seizoen. En misschien wel van de carrière van Mark van Bommel. Mark van Bommel, hij hield de gemoederen bezig vandaag. En Andy Houtkamp, voor hem is het nu ook echt afgelopen dit seizoen. Goed, um, dit zit erop. U hoort het zo direct. Na het journaal John Jans van Gale met het oog op morgen. Een fijne avond. Dag.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 Maar drie keer schoner dan een gewonnen. Hallo, dit is Kees met de minder fileberichten. Van 7 tot 13 mei is de A27 richting Utrecht tussen Hooipolder en Gorkum afgesloten wegens werkzaamheden aan de Merwedebrug En vanaf 9 mei ook tot aan Everdingen. Rond Hemelvaart? Ja. Dus geen vrije dag voor ons? Nee. nee. Mooi. Hoef ik niet naar de Woonboulevard? Ga goed voorbereid op weg. Kijk op a-na-beter.nl. Dit is Radio 1.